Uur. Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Israëlische offensief in de stad Jenin op de westelijke Jordaan-Oever... zijn volgens Israël in februari 25 militanten gedood. Ook zouden in het verzetsbolwerk 350 Palestijnen zijn opgepakt. Over burgerdoden wordt niets vermeld. Volgens de Palestijnse autoriteit zijn de afgelopen tijd... enkele tientallen burgers in het door Israël bezette gebied gedood... Het Israëlische leger heeft tienduizenden burgers en ook alle journalisten Janine uitgestuurd. Dus de informatie van Israël valt niet te controleren. In Londen is de internationale veiligheidstop aan de gang over Oekraïne. De Britse premier Starmer vertelde de staatshoofden, regeringsleiders en bondgenoten... dat dit een belangrijk moment is in de Europese veiligheidssituatie. Starmer zei vandaag dat hij met Frankrijk en Oekraïne werkt aan een plan voor een wapenstilstand in de oorlog met Rusland. Verwacht wordt dat op de top ook wordt gesproken over Europese militaire samenwerking en de verslechterde relatie met de VS. De brand in een restaurant in het centrum van Veenendaal is geblust. Het pand is zwaar beschadigd en ook in twee woningen boven het restaurant is de schade groot. Niemand raakte gewond omdat de brandhaard ergens in het plafond zat, was hij moeilijk te vinden, zegt de brandweer. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in een apparaat. De slotetappe van de ronde van Rwanda is afgelast vanwege slecht weer en gladde wegen. De wielrenners waren wel begonnen aan de rit, maar na meerdere valpartijen en een regenpauze besloot de jury de zevende etappe te staken. Het klassement na de zesde etappe is nu de einduitslag. Wat betekent dat de Fransman Fabien Dubé heeft gewonnen. Het weer, het is zonnig. Vanavond en vannacht blijft het helder en de temperatuur zakt tot een paar graden onder nul. Morgen eerst op veel plaatsen nevel of mist. later weer volop zon en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 In samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Bij Heemsteden organiseert in Heemsteden ontmoetingsactiviteiten, biedt hulp en ondersteuning. Aan de telefoon Sasja Prins van de afdeling PR en Communicatie. Goedemorgen Sasja. Goedemorgen Ellen en goedemorgen luisteraars. Hoe ver ben je met de nieuwsbrief van ja, die, maart? Hij is helemaal af. Hij staat hey. alleen nog niet op de website, want ik ben een paar dagen vrij geweest, dus dat ga ik morgen doen. Maar de mensen die een abonnement hebben, die hebben hem wel al ontvangen, dus die hebben al eventjes uh, voor, ja, in kunnen kijken, zeg maar. Um, en hij is bijzonder vol deze maand. Uh, mijn collega's hebben hard hun best gedaan. Um, dus uh, ik ga er wat vertellen erover, denk ik. Klaar. Uh, zo... ja. Sowieso uh, is er deze week op donderdag, donderdag 17 februari, een ingelaste activiteit nog. Dat is een creatieve workshop in de Molenwerf. Uh, mensen kunnen dan een tissue doos mosaïken. Dat is dus superleuk. Ziet er ook heel leuk uit. Um, dat is met Gabi, uh, die uh, ook altijd uh, creatieve middagen organiseert daar. En af en toe doet ze samen met de Heemstromen, dat is de dagopvang die in de Molenwerf zit, een uh, creatieve activiteit. En dan mogen er ook mensen van buitenaf aansluiten. Ik weet niet helemaal 100% hoeveel plaats er nog is, maar daar kunt u eventjes navragen. U kunt gewoon uh, uh, Kabi een uh, berichtje sturen of even bellen op 06 14234580. 4580. Dat staat dus morgen ook op de website. En, um, daar, uh, want ze wil ook graag weten hoeveel mensen er komen in verband met aankoop van uh, materialen. Dat is aanstaande donderdag 27 februari van 2 tot half 4 in de Molenwerf. Kosten zijn 15 euro, want ja, ik is natuurlijk niet heel goedkoop. Vandaar dat er wat kosten aan verbonden zijn. En um, opgeven kan dus, u kunt ook eventueel gewoon bellen met uh, ons eigen nummer 023 5483828. Daar kunnen ze u natuurlijk ook vertellen of, het nog, uh, of u zich nog kunt opgeven. Ja, En zoals je even voor mij, is het nou op dinsdag of op donderdag? Dondag, okay. donderdag 27 februari. Ja. En uh, de modewerper bestaat dit jaar 100 jaar. Dus dat is vorige, uh, vorige week gevierd met uh, de mensen die er gebruik van maken. Dat is dus die dagopvang voor lichtdementerende mensen. En mensen die daar uh, een cursus doen. Er is een, uh, een biljartclub die daar ook uh, elke week is bijvoorbeeld. En uh, die hebben met z'n allen heerlijk taartjes gegeten. En eventjes een feestelijk moment gehad. Maar daarom uh, zijn er ook wat meer activiteiten georganiseerd. En vanaf 5 maart is er... ...iedere woensdag in de middag van twee tot vier een biljart inloop. Er staat een hele grote biljart in de Molenwerf. Het is een supergezellige ruimte. Vroeger was het echt zo'n zo soort buurthuis, een beetje killig met blauw en wit, maar ze hebben er een aantal jaren geleden helemaal opgeknapt. Dus nu lijkt het een beetje, beetje zo'n, ja, een beetje oude kroegje, zeg maar, met de mooie barkrukken. En nou, het ziet er supergezellig uit. Dus als u in de buurt woont, lopen eens binnen, in de Molenwerf. Molenwerf slaan elf inheemsteden. Um, de biljart inloop is dus, uh, hoeft er niet op te is van 2 tot 4. ...en in de avond is er een ontmoetingsavond... ...voor buurtgenoten... ...dus uh, als u eens uh, wat meer mensen wilt leren kennen... ...kom ook eens binnenlopen. ...dan is ook s'avonds de biljartgroep er... ...dus dat is allebei op woensdag... ...en de inloop is van 8 tot ongeveer tien. Uh, mijn collega Ellen Zwart... ...is de contactpersoon... ...en het is dus ook degene die altijd daar in de buurt aanwezig is... ...om uh, nou ja, uh, te horen... ...wat mensen graag zouden willen... ...of we kunnen helpen bij het organiseren... ...van activiteiten en dergelijke... En uh, Ellen heeft ook een 06-nummer, dat is 06-40-30-45-98. Ook dit vindt u dan morgen op de website. Verder hebben we op 8 maart internationale vrouwendag. Dat is natuurlijk uh, <laughs> over de hele wereld, maar wij doen er ook iets aan. Uh, dat is een leuk programma, In de Luifel, uh, aan de Herenweg uh, 96. Um, het is gratis, het is van 10 tot 3. Um, vrouwen kunnen dan um, meedoen, Het is een verrassingsprogramma. Er is een film, wordt er gedraaid vanaf 10 uur. Daarna kunnen vrouwen in gesprek over de zichtbaarheid van vrouwen. Dat uh, gaat over het manifest Zie Haar. Ik ik ken het niet heel eerlijk gezegd, maar je kunt het vast ergens op internet vinden. En uh, van half twee tot half drie is er een dansworkshop. En er wordt dan gevraagd of je iets lekkers of iets leuks... of iets wat je zelf kunt missen mee wilt nemen voor een andere vrouw. Uh, zodat de vrouwen elkaar een klein cadeautje kunnen geven. Alle vrouwen zijn welkom, deelname gratis. Je mag je opgeven, maar het hoeft dus niet. Je mag ook gewoon binnenlopen. Zaterdag 8 maart van 10 tot 3 in de Ruifel. Verder ja, heb ik nog uh, een berichtje van Plein 1. Ik dacht, laten we alle locaties eens doen voor de verandering. Dat zit natuurlijk uh, waar vroeger de bibliotheek zat... midden uh, op de Heemstedse Dreef, Plein 1. Uh, van daaruit worden kobus-tochtjes uh, georganiseerd. We hebben een busje van Heemsteden. Er kunnen acht mensen in. En uh, ouderen die uh, niet zeg maar, uh, vervoer hebben... die komen we dan thuis ophalen. Daar gaan we een dagje mee uit. En die worden ook weer thuis teruggebracht aan het eind van de dag. En vanaf 27 februari is er een nieuwe folder de, met de nieuwe tochtjes Er zijn er 19 die erin staan. Van nu tot de zomer. En um, ze zijn snel vol. Dus als u mee wilt, dan zou ik zeggen informeert u de ook nou, Of kom de folder even ophalen. Misschien kan een buurvrouw of een buurman even de folder ophalen. Voor u als u het zelf niet kunt. En uh, opgeven, ook als het vol is, heeft zeker zin. Omdat we dan een wachtlijstje aanmaken. En er zijn vaak wel mutaties, zodat mensen uiteindelijk toch wel vaak mee kunnen. Dus um, we gaan bijvoorbeeld uh, rijden door de bollehast de bollen straks weer allemaal uitgekomen zijn. We gaan naar het strand en dan is er zo'n soort strandtrups waarmee mensen dan uh, het strand op kunnen. Uh, we rijden door de duinen. Het zijn allemaal tochtjes, niet te ver, maar uh, wel uh, superleuk. Dus ik zou zeggen, informeert u ernaar en we uh, nou, bent natuurlijk van harte welkom. En verder hebben we nog op woensdag 19 maart s'avonds het trefbund dementie. Um, ja, we weten natuurlijk dat dementie echt een ziekte is die, door veel, die veel mensen treft en uh, ja, waardoor er veel onzekerheden zijn in, uh, ja, in je toekomst. En treffen met dementie geeft uh, informatie. En uh, je kunt daar ook mensen ontmoeten. Dus die uh, ja, lotgenoten zijn. Uh, maar ook hulpverleners, familie, partners, uh, vrienden zijn het ook welkom op zo'n avond. Voor meer informatie over uh, dementie. En het thema van deze avond op woensdag 19 maart is de diagnose en nu. En dan uh, ja, zie je dus van ja, wat voor veranderingen komen er op je pad. Uh, we hebben het over sociale contacten, over je net. Over dagbesteding, over mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Um, en dan na de pauze is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaring. Er is natuurlijk altijd koffie. En um, ja, u kunt alle vragen stellen. En dat is ook uh, in Plein 1, Juliana Plein 1 in Woensdag 19 maart van half acht. Vanaf kwart over zeven staat de koffie klaar en het is ongeveer negen uur afgelopen. Oké, okay. nou Sasha, dankjewel. Uh, fijn dat de nieuwsbrief morgen na te lezen is voor iedereen. Ja, uh, om dat contact gegeven Even ze nog even terug te vinden. Dankjewel en ik wens je een hele fijne zondag. Ja, dankjewel. En jij ook, en alle luisteraars ook. Natuurlijk, hopelijk wordt het vandaag wat beter, maar dat, het ziet er wel naar uit. Nou, daar tekenen we voor. Jorgen Sasja Prins van Wijhemsteden. Meer informatie kan je vinden op de website. Regio Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. loves you more It holds a place for those who pray Hey, hey, hey De commissievergadering ligt even stil. Hè. Het is voorjaarsvakantie geweest. Um, dinsdag gaat uh, de beraadsdaging verder. Er moet een besluit komen. Ja. Want ik heb iedereen horen zeggen het is besluitvaardig. Oh, wij dus niet hè? Nou, ja, de meeste dus. Maar de ik vond de. dat wel grappig. Want er is een heleboel commentaar op. Ja. En dan wordt het toch bijna door alle partijen gezegd het is besluitvaardig.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 Daar waar de gemeente niet eens over gaat, zeg maar. Dus dat is bijvoorbeeld één van de zaken waar het misgaat. Daar kan ik lang op ingaan, maar ik moet het kort houden. Uh, iets anders waar het, ons schuurt, uh, waar het voor ons schuurt, is, is in onze ogen de financiën. Uh, want we weten helemaal niet wie de, uh, ja, wie, wie, wie de exploitant gaat worden, zometeen. En ja, er zijn nogal wat dubieuze uh, zaken gaande als het aankomt op. Uh,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 Nou, als ik nog luister, dan moet er toch een beetje, een beetje geparticipeerd zijn. Nou ja, er zijn bijeenkomsten geweest. Ja. Maar goed, het participatiebeleid, dat is ook heel leuk in de gemeente. De eerste stap op de ladder. Heet dan communicatie. Dat wil zeggen, nou, als de gemeente dus een Facebook berichtje of een brief heeft gestuurd, dan is dat ook participatie. Maar zo, zo werkt dat niet. Als mensen participatie horen, dan verwachten zij ja, betekenisvolle.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 Oh, dat wist ik echt niet. Nou, ja, ja, dat, dat, dat vind dat, ik wel... Dat wist ik dan ook echt niet. Dus bij deze... <laughs> nou, dat is goed. Dat wist ik niet. Dan heb je mij wat geleerd. Oké. Okay. Nee, nee, dan, dan het... moet ik nu even bekijken. Dat vind ik interessant. Ja, ja, ja kijk, dat naar, vind interessant. kijk naar het originele contract. Ja. En OPZ wil nu weten, want er wordt door de gemeente gezegd... Er zitten juridische jurid zaken en ook. Hmm. Ja, dan, dat dan zal niet. er een proces komen. Dat ja. ja. snap ik ook wel. Maar goed. Uh, ik ja, maar dan is dus de vraag... Ik ben benieuwd wat de antwoorden daar komen. Dat is deel 1 van het casino... Verder is er nu een brief gekomen uh, van het casino... van joh, wij willen van het voorkeursrecht af. Ja. Geeft dat meer speelruimte voor ze? Of, of, wat, nou wat ja, als, als, als, zij, als zij van het voorkeursrecht af zijn... dan kunnen ze natuurlijk uh, de, de grond verkopen aan de hoogste bieder. En dan hopen ze natuurlijk dat dat meer geld oplevert... Dan, ja, dan, dit, dan als de gemeente het overkoopt. Dus. Is dat nu...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 Oh weet uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Vanaf dit weekend is er een nieuwe tentoonstelling te zien in het Tyler's Museum. Het heet Cosmos. Hoe keken wetenschappers en kunstenaars de afgelopen eeuwen naar het heelal en welke verklaringen gaven zij voor de verschijnselen die zij waarnamen? Aan de telefoon conservator Rieke Vos, een hele goede morgen. Goedemorgen Goedemorgen Ellen. Wanneer de bezoekers de tentoonstelling verlaten hebben... wat hoop je dan dat ze uh, meegenomen hebben? Ja, ik hoop eigenlijk dat uh, bezoekers de tentoonstelling verlaten... niet per se met antwoorden, maar misschien ook met wat vragen. Um, de manier hoe wij met sterren leven op het moment verandert heel sterk. Uh, want sterren zijn slecht te zien vanwege lichtvervuiling. En uh, ik denk dat dat iets met de mensheid doet. En ik, uh, ik hoop eigenlijk dat mensen als ze de tentoonstelling hebben gezien... dat ze zich iets meer iets bewuster worden van de sterren. En, uh, en misschien wat vaker s'avonds avonds ook gewoon uh, een donker plekje opzoeken... en naar de sterren kijken. Er gebeuren ook ontzettend veel mooie dingen aan het heelal. Was het van de, deze maand, aan het begin van de maand volgens mij... dat al die zes planeten te zien waren... Ja, precies. Ja. En er gebeuren ook best uh, spannende dingen aan het uh, hele hal. Want er was natuurlijk eerder deze week vielen er ook wat, uh, uh, wat, uh, waren wat gloeiende stukken die aan de hemel te zien waren. Waarschijnlijk stukken van um, satellieten die uh, in de damp verbranden. Dus het is, er gebeurt heel veel op het moment als het gaat over uh, de ruimte. De kosmos is voor wetenschappers en kunstenaars eigenlijk altijd wel een inspiratiebron geweest voor vragen, onderzoek en mogelijkheden. Hoe zie je dat terug in de tentoonstelling? Um, ja, we, we zijn eigenlijk, ik ben voor deze tentoonstelling echt in de geschiedenis van het Tijlers Museum gedoken en in de collectiestukken die wij hebben, die gaan over astronomie. Um, want het museum, eigenlijk astronomie, is echt verankerd in het museum. Het museum, dat weet, zullen me, sommige mensen wel weten... Uh, is gebouwd met een sterrenwacht op het dak. Uh, en er zijn heel veel mooie stukken aangekocht uh, voor de collectie... al in de 18e eeuw. En um, die stukken die wil ik laten zien... maar eigenlijk een beetje op een, op een nieuwe manier... en ook met andere verhalen. Verhalen die niet altijd verteld zijn in het museum. Um, en die breng ik eigenlijk in gesprek met uh, kunstwerken van hedendaagse kunstenaars die eigenlijk uh, ook nadenken over ja, dingen die op dit moment gebeuren in de ruimtevaart, die onze relatie met de sterren zouden kunnen veranderen, maar ook ja, een stukje uh, um, misschien wel zorgen over de ecologie, ook op, uh, ja, op onze eigen planeet aarde. En is het dan zo dat de vragen die wetenschappers vroeger hadden... inmiddels zijn beantwoord? Of dat er aannames zijn geweest waarvan jullie dit nu echt kunnen weerleggen? Dat je zegt, nou, dat dachten ze, maar het blijkt zo te zijn. Um, ja, allebei. Um, we laten... Um, nou, iets wat ik um, een heel mooi verhaal vond om te ontdekken is... Um, William Herschel is een astronoom. En wij hebben een grote telescoop in de ovale zaal staan. En die is van William Herschel. En die heeft uh, met dat type telescoop veel ontdekkingen gedaan. Zoals een nieuwe planeet, Uranus. Maar hij was ook... Een van de eerste die eigenlijk beweerde dat uh, sterren niet uh, vaststaande elementen zijn, maar dat sterren eigenlijk een levensloop hebben. Dat ze uh, geboren worden en ook weer doodgaan. En dat was in die tijd, uh, aan het einde van de 18e eeuw, natuurlijk best wel een ingrijpend, uh, ingrijpend idee van oh, uh, het heelal is niet vaststaand. Wat betekent dat? En hij was eigenlijk een van de eersten die, die die theorie uh, presenteerde, door, en dat, daar kwam hij toe, door sterren heel nauw keurig te observeren. Um, en uh, we laten dat zien. We laten de tekeningen van William Herschel zien. maar we plaatsen ze naast een hedendaags kunstwerk. Uh, van Schotse kunstenaar Katie Patterson. En zij heeft een uh, kaart gemaakt van dode sterren. En uh, zij heeft eigenlijk 27.000 sterren. die ooit door de mensen zijn waargenomen. waarvan waar is genomen dat die uh, met een supernova-explosie. eigenlijk dood zijn gegaan. Die heeft zij in kaart gebracht. En, um, en het interessante van dode sterren is... Uh, als een ster doodgaat... dan ontstaan daar weer, kunnen daar eigenlijk weer nieuwe sterren uit uh, ontstaan. En ook planeten. Dus eigenlijk zijn dus dode sterren... Zijn de basis van al het leven. En dat laten we in de tentoonstelling zien. Waar komt je eigen fascinatie voor het heelal vandaan? Ja, die is eigenlijk um, heel erg aangewakkerd... Een beetje in de covid-tijd. Toen er eigenlijk niet zo heel veel te doen was. Uh, uh, uh, Nederland zat op slot. En uh, toen ging ik s avonds, uh, af en toe een wandeling maken in het donker. Um, en toen ben ik eigenlijk heel veel naar de sterren gaan kijken. Toen De, ja, de stad was rustig. En, uh, uh, en toen ja, ontdekte ik dus allemaal dingen. Ik, ik zag de Starlink-satellieten uh, van Elon Musk een avond uh, uh, langs uh, trekken. En ik dacht, wat gebeurt daar allemaal? En, uh, en toen ben ik daar meer onderzoek naar gaan doen. En uh, toen ik uh, een paar jaar later bij het Tijdersmuseum Museum uh, kwam werken... dacht ik, nou, dit is een onderwerp wat ik, waar ik heel veel mee kan binnen het museum. En ook dus, zo en, uh, snel opgepakt dan? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Uh, ja, ja, nou ja dat, dat, dat is uh, bij een museum, dat is natuurlijk heel erg in beweging. Dus er gebeuren altijd uh, nieuwe dingen. Dus, uh, uh, dus mijn ideeën werden goed ontvangen en toen konden we met elkaar die tentoonstelling gaan maken. Nou, is er vandaag nog en het weekend uh, uh, van volgende week uh, kunnen we ook nog naar een mobiel planetarium. Ik had even gekeken vanmorgen. Daar zijn nog kaartjes voor. Je betaalt dan 5 euro. En dat is voor bezoekers vanaf acht jaar. Ja, ja, dat is voor, uh, voor de jongere bezoekers en die leren dan ja, ook hoe de planeten um, zich op elkaar bewegen. Het is een heel mooi uh, mobiel planetarium en um, ja, mensen kunnen daar meer ontdekken over uh, hoe het sterrenstelsel en het planetenstelsel in elkaar zit. Nou, hij is net geopend, dus je kunt er nog even van genieten, Rieke. Ja, ja <laughs> dankjewel. En er komt elke keer wat bij, hè, had ik gezien op de website. Uh, in de, de tentoonstelling. Ja, de, of de, en uh, wat er activiteiten eromheen. Precies, we hebben heel veel mooie activiteiten, lezingen in het uh, museum. Uh, uh, een ander perspectief waarin we niet alleen maar naar de astronomie kijken, maar ook naar de astrologie. Uh, dus er zijn, is de komende maanden nog heel veel te beleven in het Tyler's Museum, wat uh, gaat over de sterren. Dankjewel. Regio Radio, informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort.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 Fotopestel fotograferen. En, dan... en, en uh, dan maken ze een, een, een foto met de iPhone, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, die, die, die wordt geprint op fotopapier en ja. die komt dan ook op tafel te liggen. Ja. En die wordt net zo besproken als. Uh... Ja, ja, wordt geen tegenwoordig... verschil gemaakt. Tegenwoordig wordt het op een scherm ge geprojecteerd. Ah, jullie... <laughs> Ze worden digitaal aangeleverd. Ja, ja, ja, ja, ja. Alleen voor de wedstrijd moeten we op het moment uh, nog zo wel printen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 Uh, het beter worden vind ik ook een, een grappige opmerking... want die foto ligt daar en komt er dan iemand die nou, zegt van... nou meneer Verwelderen, het beter is die belichting kunnen gebruiken... of ja, ja. sluitertijd kunnen veranderen ja. en dat is de techniek die ja. u weer heel erg... Ja. Ja. Ja. Nou, ja, maar je praat onderling ook, ja, die foto's worden daar uitgelegd... Maar, maar, tijdens die bespreking en dus iedereen kan al die foto's zien... En dan zie je dus allerlei soorten foto's en dan denk je jeetje dat had ik ook eens een keer kunnen doen of uh, dat, dat kan ik ook proberen. Dus we doen ideeën op van elkaar ja, dan? Ja. Uh. ja, er zijn geloof ik negen clubs uh, die meedoen bij ons in, ja. in onze regio. Mm -hmm. En die worden gerangschikt van 1 tot 9. Oh, ja. ja, dat is alleen een beetje, beetje achter, uh, achteruit gelopen. Maar vroeger hadden we 24 clubs.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 Nogmaals, moet ik dan afsluiten, want we uh, moeten ook nog met een andere fotograaf praten. Ja. Uh, ik wens nog, nogmaals gefeliciteerd met het uh, jubileum. Dank ik wens wel. jullie uh, jonge leden toe. Ja. <laughs> en, uh, en heel veel plezier nog. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Regio Radio. Een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Is niet meer te gebruiken, ketting... Anna, alsjeblieft, weg. Dit is verloedering. We wonen hier met z'n allen en iedereen wil in de stad wonen... maar vervolgens gaat iedereen zeuren dat dingen in de stad niet leuk zijn. Waarom wonen we hier dan? Waarom neemt hij hier onnodig ruimte in uh, beslag? De gemeente wil een parkeerverbod voor fietsen in een groot deel van de binnenstad. Fietsen mogen dan alleen in de rekken en stallingen geplaatst worden... en niet los op straat. De rekken rondom stallingen verdwijnen... en bij supermarkten komen parkeervlakken voor kort parkeren. Niet iedereen is blij met deze plannen. Ik ben gewoon een beetje te lij om naar uh, ondergronds te lopen. Het probleem is dat mensen niet naar binnen willen fietsen en in een fietsenstalling hun fiets willen zetten. En dan op slot en dan naar buiten. Ze willen echt gewoon bij de voorziening, bij je winkel zelf, hun fiets nu kunnen zetten. En daarom zeggen we, laat alsjeblieft die fietsenrekken staan. Op zich vind ik het goed dat het niet... Ja. Fietsenbende, laat ik het zo maar zeggen. Uit de binnenstad verdwijnt. Zoals bijvoorbeeld de voormalige pand van V&D. Waar het altijd een hele grote troep is. Vol met, het is gewoon een afvalbak. Dit is geen bakfiets, maar een afvalbakfiets. Ik snap ook niet waar, waar het goed voor is. En ik vind het uh, ja, gewoon vervelend. Waar moet, nu moet ik helemaal omlopen om mijn fiets ergens neer te zetten. Als ik bijvoorbeeld even snel iets van de supermarkt wil halen. Dan ga je niet helemaal uh, in de stalling hier naar beneden... En dan uh, weer naar boven lopen, dat doe je niet. En zeker niet voor een snelle boodschap. Zijn mensen daar niet gewoon verwend? We leven in een... Uh... Eerste wereld, vriend. Lopen is gezond, dus gewoon die fietsen buiten de stad. Maar ook al moet je een kilometer lopen, zou ik geen punt vinden. Natuurlijk moet je soms een beetje opletten dat je je fiets op een normale plek neerzet. En dat het niet asociaal is. En ik snap ook, soms staan er allemaal fietsen die er echt jarenlang staan. Maar... Kijk eens hier eentje. Kijk. Helemaal verroest, is niet meer te doen. Gestikkerd. Nou, die blijft hier minimaal ruim een maand staan. Waarom? Ik vind het een heel goed plan als de fietsen verdwijnen uit de stad. Als ik de voordelen ervan zie, dat ik dan... Altijd... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6